De Griekse regering stemde vanavond in met de ontwerpbegroting voor volgend jaar... waarna de cijfers bekend werden gemaakt. De Europese Unie en het IMF hebben nog niet gereageerd op de cijfers. Op de Asseltse plassen bij Roermond is uren vergeefs gezocht naar een jongen van 15. De brandweer vreest dat hij is verdronken. De Duitse jongen was samen met zijn ouders en hond bij de plas. Hij had een bal in het water gegooid en toen de hond die niet wilde terughalen... ging hij zelf het water in. Op zo'n 30 meter van de kant verdween hij plotseling onder water. De brandweer heeft urenlang gezocht naar de jongen van 15, maar niets gevonden. Morgen gaat de zoekactie verder. De websites van zeven Wegener-kranten zijn uit de lucht gehaald vanwege een virus. Het gaat om de sites van onder meer de Zeeuwse krant PZC, de Gelderlander, de Stentor en het Brabants Dagblad. De websites zijn op zwart gezet om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. De papieren kranten komen morgen gewoon uit.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 Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Veenendaal en Knooppunt Maandenbroek 2 kilometer file door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat tussen Afrit den Dolder en Utrecht 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Zalig slapen.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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Een heel goede avond. AZ is de grote winnaar van deze competitieronde. Het won en zag dat Twente en Ajax punten lieten liggen. Ajax verloor in Groningen. We hebben die situatie al alsof... zo vaak. Nou, u begrijpt het. Het uh, gaat hier uh, qua techniek niet helemaal uh, zoals we willen. Dus gaan wij gewoon verder. U begrijpt het uh, AZ, dus de grote winnaar. Met uh, Ronald van der Geer neem ik zo direct de hoogtepunten van dit uh, voetbalweekend door. We bellen ook met de trainer van de koploper, Gert-Jan Verbeek. En uh, we gaan praten over de basketbalcompetitie. Die is vandaag ook weer begonnen. Het is een uh, uitgeklede competitie met maar acht clubs. Is het 2 uh, voor 12 voor het Nederlandse basketbal of valt het wel mee? We hebben die situatie al zo vaak meegemaakt. Er is niks nieuws onder de zon. Uh, die, die economie herstelt ook alweer een keer. En is er weer wat meer geld, dan heb je al twaalf ploeg. En dan is er weer halleluja. Ja, de mussen vielen vandaag zo'n beetje van het dak. Maar in Heerenveen draaiden de short trackers alweer hun rondjes met Niels Kerstelt. en wilde stoppen, maar kwam op zijn besluit terug. Na een rustige zomer is hij weer zo fit als een hoentje. Maar ik merk wel dat ik fris ben in mijn hoofd. En dat ik gewoon geniet. En uh, zolang ik geniet van mijn sport... zijn er ook uh, momenten tijdens wedstrijden dat ik me weer heel erg op kan laden. En dat ik tot uh, ja, hele goede prestaties in, uh, in staat. Zo direct een reportage. Tot 11 uur is het. Langs de lijn. Ik zei het al. AZ is de grote winnaar van dit voetbalweekend. Het won in Venlo met 3-1 van VVV en zag dat Ajax in 20 punten lieten liggen. Ajax ging met 1-0 onderuit in Groningen. Bakuna benutte een strafschop die door Gregory van der Wiel was veroorzaakt. Hij raakte de bal met zijn hand, kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart... en moest van het veld met rood. Frank de Boer was niet tevreden over zijn ploeg. Ik vind dat we met 11 man uh, ja, zeer matig gepresteerd hebben. En je ziet eigenlijk na de, uh, na de rode kaart dat je met tien man... dat je veel meer reactie ziet uh, van de spelers. Ja, dat kan ik dus niet bij. Dat je op dat moment het wel kan opbrengen... terwijl je met een uh, man meer het niet kan opbrengen. Nou, dus er moet een reactie van iets zijn om te reageren. Nou, dat, vind ik, dat vind ik slecht. Welke klap komt nu harder aan? Die klap van dinsdag of de tik die hier uitgedeeld wordt door de tegenstander? Ik vind deze... Uh, veel harder aankomen. Want in de competitie... Uh, ja, dreigen jullie zo langs een achtervolgende ploeg te worden? Al vroeg. Dat kan niet de bedoeling zijn, denk ik. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar er hoeven we hoeven ook niet in paniek uh, voor te raken. Uh, Twente laat ook weer uh, punten liggen. Alleen, je staat nu wel al, al zes, zes punten achter AZ. Nou, je krijgt AZ uh, binnenkort. Nou, dan zal je dat, uh, dat gat kleiner moeten maken. Nou, er is helemaal geen man over boord, Maar uh, je, wat je terecht zegt, je, je moet wel achteraan rennen. En het is beter dat zij achter, je, achter ons gaan aanrennen. Frank de Boer was dat, trainer van Ajax. Ron van der Geer is weer aangeschoven. Ronald, goedenavond. Dag uh, Ja, Ajax slaagt er opnieuw niet in te winnen. Je vraag je onderhand af wat is daar aan de hand? Of is het uh, te groot? Ja, het is gek, want uh, die selectie van Ajax leek uh, aan het begin van het seizoen totaal op orde, uitgebalanceerd en klaar voor een, uh, voor een nieuw jaar. Maar nou blijkt toch dat niet alle radertjes even goed werken. Er is natuurlijk al heel veel gesproken over Theo Jansen. Het gaat heel ver om dat nou als aanleiding voor een, een reeks wedstrijden... waarin niet gewonnen wordt aan te wijzen. Maar het geeft wel aan dat Ayers toch nog zoekende is. Men wil dominanter spelen met Jansen. Siem de Jong brengt op dat middenveld toch ook nog niet... wat men helemaal voor ogen had. Uh, Gregory van der Wiel draait een buitengewoon matig seizoen. Al de wereld en Vertongen blijken ook in grote wedstrijden niet. De killers die nodig zijn. Vandaag ging Siktersson zonder nog wat, wat eerder uit... De vleugelspitsen zijn wat wisselvallig. Oftewel Ajax is uh, aan het zoeken uh, naar de ideale samenstelling. Want, want uh, als je het vergelijkt met het team dat kampioen werd... Wat, wat is er dan uh, daadwerkelijk veranderd? Nou, Als een aantal spelers individueel onder hun niveau blijven... dan zal de teamprestatie ook tegenvallen. En met Van der Wiel noem ik er één. Jansen is hè, dat, toch niet de Jansen zoals men hem had heel graag had willen zien. En daar hebben ja. er wel meer spelers last van een terugval. Het, het enige wat ik niet begrijp is wat hij eigenlijk zegt. Ik bedoel, als je toch in een hele slechte periode zit... dan weet je dat je uh, vanaf het begin af aan de mouwen moet opstropen. Dat is een ontzettend cliché. Maar het is wel waar. Je moet echt uh, uh, werken tot het gaatje. En wat hij zegt is eigenlijk van ja, we nemen het heel gemakkelijk op. We, we gaan een beetje nonchalant zo'n wedstrijd in. Hè. We laten Groningen uiteindelijk ons eh, direct vastzetten. Hebben daar geen antwoord op. Kunnen daar niet overheen komen. En pas als de nood aan de man is, dan zijn we bereid om een stapje harder te lopen. Ja, dan vertrouw je iets te veel op je kwaliteiten. Dan ga je er iets te veel van uit dat uiteindelijk de individuele kwaliteit op elke positie wel de doorslag geeft. En dat is bij Ajax op dit moment niet het geval. Het moet gaan om het team. Het moet gaan om het totaal. Ja, en er en zijn op dit moment... Met geen spelers die individueel uh, het, het, het verschil kunnen maken. En als je in die teamgedachte niet vanaf het begin direct uh, vol gas geeft, ja, dan, uh, mm. dan houdt het op. Valt Frank de Boer is te verwijten? Dat vind ik heel lastig. Uh, ik denk het niet eerlijk gezegd. Nee, nee, wat zou je hem? Wat zou je hem moeten verwijten? Nou, als jij zegt, ze, ze, ze, ze beginnen, ze slap. Nou de ja, bestrijd. wat je nu, wat je, ja, wat je dan, maar goed, weet je, het is ontzettend lastig als coach, kan je ontzettend motiverend. Uh, zijn En kun je de spelers uh, vertellen hoe het allemaal moet. Maar als jij, uh, door jou, of jou door jouw baas verteld wordt... Uh, morgen moet je dit en dit doen en jij denkt dat is een makkelijk klusje... Mm -hmm. dan kan hij nog zo zeggen dat het ontzettend belangrijk is. Maar als jij het makkelijk vindt, dan neem je het toch wat makkelijker op. Ik kan me dat bij Groningen uit niet voorstellen... maar ik denk dat de, de, de, ja, de spelers van Ajax toch te veel vertrouwen op het feit... dat het komt wel goed en het komt niet altijd nee. goed. En dat is nou net een fase waar, uh, waar Ajax toch in zit. Um... Voordat we verder gaan met, met, met, met Twente, want ja, dat, dat viel het ook tegen vandaag. Er gaat een gerucht door RTV Noord-Holland de wereld ingeholpen. Als het nog even over ijs gaat. Dat Marco van Basten zou gepolst zijn als technisch directeur. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ik begreep ook dat hier op de redactie nog gezocht wordt... naar een bevestiging die vooralsnog niet, uh, niet gevonden is. Holland is de enige die het meldt voor, vooralsnog. Ja, zijn er zijn een paar media die het over hebben genomen. Um, is, het, uh, is het logisch? Is dan de volgende vraag ja. natuurlijk... is dat een logische naam? Aan de ene kant wel. Hij zit natuurlijk nog altijd in het kringetje... dat zeker de macht aan het grijpen is in, uh, in Amsterdam... Uh, er zijn niet zoveel mensen in dat kringetje... die op de functie technisch directeur neergezet kunnen worden. Het moet iemand zijn met voetbalverstand. Het moet iemand zijn met leidinggevend vermogen. En toch wel iemand die een bepaald netwerk heeft. En ja, dat heeft Van Basten natuurlijk allemaal wel. Het is alleen een beetje vreemd dat... Uh dat je, uh, nadat je trainer bent geweest bij een club en je daar toch niet helemaal naar je zin hebt gehad, natuurlijk, er zijn wel wat dingen veranderd. Ja, niet alleen trainer, eigenlijk de totale technische dat leiding. Totale de totale technische leiding. leiding en jij, uh, Rob Wielard, Evander Snow, um, Aisati en Svitanic, hebt gehaald. Dat je dan, uh, ja, dan ben je niet heel succesvol geweest in je aan- en verkoopbeleid. En... Ja, dan vind ik dat toch wel een wat, wat dubieuze keus. Maar ik begrijp ook wel dat uiteindelijk een keer de spoeling erg dun wordt. En dat er niet zo heel veel mensen zijn. Ik bedoel, voor die functie is Wim Jonk genoemd. Dat is iemand die dat wel eens bij Volendam heeft gedaan. En nu een van de mensen moet zijn die de technische leiding moet gaan, uh, gaan, uh, gaan hebben in Amsterdam. Ja, en dat hij genoemd wordt, vind ik, ja, ik vind het niet zo raar, maar heel logisch is ja. het niet. Maar als je het kijkt, neerzet in het, in het perspectief van de mensen... die op dit moment uh, de macht aan het grijpen zijn in Amsterdam... dan denk ik, ja, dan, dan snap ik het weer. Maar goed, het is nog maar een gerucht, laat, ja. dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Twente dan, dat verloren punten dus ook met 2-2, uh, werd het tegen Excelsior in eigen huis. En dat terwijl Co-Adriaans zijn dus spelers nog uitgebreid had gewaarschuwd om Excelsior niet te onderschatten. Nou, ik heb natuurlijk ook uh, daar voor de wedstrijd over gehad, gisteren al over gehad, uh, eergisteren over gehad. Het, het is ook zeker geen onderschatting, het is ook niet uh, een kwestie van niet willen werken, maar gewoon in de uitvoering. Hebben we gewoon te veel fouten gemaakt, uh, zeker in de opbouw. Na de tweede helft uh, kan je wat geduldiger spelen omdat het toch al 1-0 is. En dan uh, nou probeer je gewoon snel die tweede te maken. Voldoende kansen gehad. Uh, maar goed, die tweede viel maar niet. Uh, die vlak ervoor, ja. Ja, die, zat, uh, die zat er heel erg dichtbij. En gaat hij er wel in de winnen en dan vergeet je het allemaal, gaat er net niet in. En dan in een eindfase met nog maar zeven minuten te spelen maken ze gelijk. Ja, toen gingen een aantal spelers van mij te snel forceren. stond het gewoon in het midden open. En konden ze twee heen maken. En gelukkig dat Luc hem nog inkopt. Uh, anders verlies je drie punten. Toch miste ik wel een beetje de, de energie. Maar dat is logisch. Uh, het, is, het is zonnig en warm. En uh, jullie hebben afgelopen donderdag nog tegen Wisla gespeeld. En ook een beetje de inspiratie. Misschien is Excelsior dan ook de verkeerde tegenstander op zo'n moment? Nou, dat denk ik niet. Hier lopen geen spelers in mijn selectie die neerkijken op Excelsior. Ik denk eerder dat toch een beetje vermoeidheid ook was. Dat, dat echte de scherpte en de frisheid uh, niet helemaal was. Mee eens, Ronald? Of is dit een beetje hetzelfde verhaal als Ajax? Ja, volgens mij zit dat er ook wel in. Ik bedoel, als Ajax vandaag de tegenstander was geweest... was het toch een andere wedstrijd geworden. Ja, en dan toch. hadden die spelers toch anders in dat veld gestaan. Ik, ik kan me niet voorstellen dat tegenstander Excelsior met één punt naar Enschede komend... Eh, dat dat eh, niet demotiverend werkt. Of dat, nou nee, demotiveren is niet het goede woord... maar dat je het dan toch de modus op een tandje makkelijker zet. En dat, dat is misschien ook wel het geval. Voor de rest legt Adriaan natuurlijk prima uit wat er gebeurd is. Die tweede is een gevolg van Twente dat uiteindelijk blind naar voren loopt... om die, om die goal te maken, omdat het ook denkt, je. Ja, dit kan niet. Nee. Maar wat Excelsior wel goed deed. En dat deed Groningen natuurlijk ook tegen een ploeg... die, die misschien wel wat vermoeid oogt. En je zet direct uh, de duimschroef, of je trekt direct de duimschroef aan. Ja, dan hebben dat soort ploegen het lastig. Dat gebeurde vandaag bij Twente ook. Bij Twente overigens is men natuurlijk ook nog een beetje aan het zoeken. En is ook niet elke wedstrijd uh, de wedstrijd die co adriaanse wil zien. Dus ja, er zullen diverse omstandigheden zijn. Maar dat ja. een beetje onderschatting van Excelsior een rol speelt, onbewust, dat, dat geloof ik wel. Dat had ook kunnen gebeuren met AZ. Dat speelde uit tegen VVV. Maar uh, won wel, 3-1 werd het uh, voor de Alpmaarders. En uh, zijn nu vierde koploper aan de telefoon. Uh, de trainer Gertjan van Beek, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Dat moet een lekkere middag zijn geweest. Zelf winnen, vroeg en dan kijken wat de concurrentie doet en, dat vers en die verspelen punten. Ja, je zit uh, in een leunstoel omdat jij de drie punten binnen hebt. En dan zie je natuurlijk af te wachten wat de uh, over. Uh, clubs gaan doen en uh, ja, dat bleek toch uh, lastig uh, hodder te nemen voor Ajax en, uh, en Feyenoord. En, uh, en, uh, ja PST leek ook al langer tijd achterstegen op een gelijkspel, maar af uh, dat mocht niet zo zijn. Uh, Jammer voor NEC. maar je kan niet alles uh, ja, we, uh, Nee, je kunt niet alles <laughs> hebben. Nee. Maar heb je ook met die gedachten gespeeld, wat, wat uh, in de analyse een beetje naar voren komt uh, van Ajax en Twente, dat, nou, dat je misschien bang bent na zo'n Europese week dat, dat de spelers het wat te gemakkelijk opnemen? Ik, ik, ben, ik ben daar niet bang voor geweest ik ben eigenlijk nooit uh, bang voor dat soort dingen. Want als je daar uh, aan gaat lopen denken, dan hoef je het ook over jezelf af. Uh, wij, uh, wij hebben geprobeerd om, uh, om zo goed mogelijk met de omstandigheden om te gaan. En uh, vooraf gaan aan de wedstrijd uh, bleek het dus ook nog eens een keer een, uh, uh, heel warm te zijn daar in die kuil in, uh, in de koel. Cool. Ja. Uh, ja, dan, dan, dan probeer je weer hun een gevoel op te roepen waarvan je zegt, maar kijk, uh, vergelijk het met een positiespel. Als je de bal hebt, uh, dan heb je energie te over. En als je de, de ploeg bent die de bal moet veroveren, ja, dan is het net als, als je de bal niet krijgt, als je de lood in je schoenen hebt. Zorg vandaag dat je vooral veel de bal hebt. Nou, dat hebben we namelijk eerst wel heel goed gedaan. Waardoor uh, VV eigenlijk de hele tijd achter ons aanliep. Uh, we zijn niet heel erg gevaarlijk geweest. Maar uh, VV moest heel veel energie steken in die wedstrijd. En dat heeft ze de tweede helft opgebroken. Maar kennelijk is het jou dus wel gelukt om je, je spelers te motiveren. En hadden, hadden ze daar uh, bij Ajax en bij Twente wat meer moeite mee? Of zie je dat niet zo? Ja, maar ik ben geen trainer van Ajax en Twente. Dus daar kan ik niet... Uh, ik kan alleen maar naar mijn eigen groep kijken. En ik vind dat ze daar goed uh, mee overweg zijn gegaan. De juiste, de juiste dingen hebben gedaan om... Uh, om uh, Want je weet gewoon dat je individueel en als team uh, uh, beter bent dan, dan VVV. Dan zou alleen vvv basis van het mentale. Uh, uh, bij de rij, een slaatje, ja. de slaafuitstrijder, een slaapprogramma hebben gehad. de fysiek wat fitter zouden zijn. Maar het, maar het is ja, eerder gebeurd he, met PSV en Ajax ook. Ja, maar ook dat zijn we andere wedstrijden. Want volgens mij had Ajax er niet Europees gespeeld. En wij hebben er eigenlijk al een tijd lang naar in de ritme zitten. En misschien is dat ook wel een voordeel. Ja. Volgens uh, VVV-trainer Glenn de Boek. Hè, is, uh, is AZ verder dan PSV en Ajax? Hij kan ze vergelijken natuurlijk allemaal. AMP zegt AZ-titelkandidaat dat met mooie complimenten? Ja, als je bovenaan staat en je geladen voetbal. dan word je altijd overgeladen met complimenten. <laughs> ja. Nou, wij, dat, is, dat is uiteraard hartstikke leuk. Dat is erkenning. Maar het, het gaat erom dat wij, dat wij weten waar we vandaan komen. We weten heel goed waar we mee bezig zijn. En ik denk dat zeker die jongens op dit moment een grote compliment zien. over de wijze waarop ze heel veel was hebben gedaan de afgelopen dagen. Hè? Dat hebben we hebben toch laten zien dat ze als proef aan het groeien zijn. Hè? Want uh, ja, het was niet het makkelijkste voorbereiding. Uh, naar nou, de Oekraïne is dus genoeg over verteld, met vaststof uh, uh, En ik uh, moet zeggen dat uh, de jongens uitstekend mee, uh, mee overweg zijn gegaan. En uh, ja, dat, uh, dat, dat stemt mij natuurlijk tot tevredenheid dat het zo gaat zo ook gaat. Ja, uh, de komende week, uh, hoe ziet die eruit? Want ik begrijp dat je een bolspelers kwijt bent voor, aan de nationale elftallen. Ja, dat vind ik altijd wel mooi dat, uh, dat er altijd uh, naar, uh, naar bepaalde clubs wordt geweest uh, en gezegd zoveel, zoveel internationals. Maar de komende week zijn wij er ook twaalf kwijt. Ja, dat bedoel ik. Twaalf? Hoeveel heb je er nog over? Ja. Nou, ik heb morgen vroeg heb ik uh, vier man die komen uitlopen. <laughs> en ik heb uh, de, de belofte aan het spelen maandag aan, aan morgenavond. Uh, dus, en de rest is... is uh, de zondag zijn vanavond afgetrokken. en een aantal anderen die gaan morgen vroeg weg. Dat lijkt me niet zo'n uh, lekkere voorbereiding voor zometeen, want je moet op bezoek bij Ajax over twee weken. Nou ja, de die clubs, die, die zeggen, uh, er trekken veel spelers. En dan hebben we één of twee dagen om ons voor te bereiden. En dat geldt ook voor ons. Dus in die zin zit hetzelfde schuitje. Het is wel jammer dat je voor zo'n wedstrijd die jongens pas uh, woensdag donderdag uh, terugkrijgt. Dan heb je vrijdag één training met elkaar en dan moet je zaterdag voetballen. Ja, het is een uh, zin rent aan de uit het eenen dagen voetbal uh, van maandag heeft ook nog geconstateerd dat het een heel druk programma is als je kijkt naar alle blessures en de jongens die uh, week in week uit maand in uit jaar in jaar uit topwedstrijden spelen ja, dat vraagt op geen enkele tol en dat is op zich wel jammer. Ja jammer, maar wel nu twee weken koploper. Dat moet lekker zijn. <laughs> Ja, dat was ook wel een insteek. Als we er nog wat langer kop over willen blijven, is dit een uitgelezen mogelijkheid. Want volgens mij spelen we er niet. Nou ja, drie weken zelfs, want, want je kan niet worden ingehaald in een wedstrijd. Nee, daarom. Dat is maar dat is, dat is mooi. En uh, ja, zeker de wijze waarop Ajax natuurlijk punten heeft verloren. Het is, is een aardig gaatje geslagen. Nou ja, dat maakt de, de wedstrijd uit naar Ajax alleen maar interessanter. Het is een leuke competitie, hè? Voor ons zeker, ja. Ja, dat dacht ik. Geertje van Beek, dank voor je commentaar. Okay. En een fijne twee weken. Dank je wel. Dank je wel. Ja, uh, Ronald slot uh, Feyenoord. Hè, dat kende een uitstekende seizoenstart. ADO in Den Haag een tamelijk slechte. Vanmiddag in de Kuip, je was er zelf bij, ging uh, ADO er met de winst vandoor. Dankzij twee broers, Wesley en John Verhoek. Ja, de eerste goal is gewoon een persoonlijke fout natuurlijk van Dani. Maar uh, ik let de atletten op. En, uh, ja, ik schuim gelijk onder de benen van, van Mulder. Uh. Hij kiest hier voor een bal terug in de voeten van John Verhoek. En Verhoek schoort. Wat een fout van Dani Fernandez. Hij speelt de bal terug omdat hij even wil kiezen voor de rust en de veiligheid. Maar hij speelt hem zo in de voeten van John Verhoek. Hij staat aan de rechterkant. Meter of uh, 10, 15 bij het van vandaan. En in uh, die bal duikt gewoon John Verhoek. Komt vrij voor Erwin Mulder. En de spits van Ado schiet de bal dan ook nog eens door de benen van de keeper heen. En zo hebben we dus een hele verrassende voorsprong voor Ado Den Haag. Maar uh, daarna de, de, de 2-0 is, uh, is een bevrijding aan... Uh...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 Misschien. Ik wil even nog als kanttekening maken. Leuk, door gebroeders voor Hoek. Maar het was een fantastische teamprestatie van ADO. Waar zij uitspringen. Um ik merkte de teleurstelling bij Ronald Koeman... die ook dacht, na de wedstrijden die gespeeld zijn door Feyenoord... we zijn inmiddels een stapje verder. En hij legde eigenlijk wel de vinger op de zere plek. Het ging vandaag niet. En dan moet je als elftal uh, varianten bedenken. Toch weten hoe je daar overheen komt. En daar slaagde Feyenoord geen moment in. Druk zetten van ADO, maar ruimtes klein houden. Dat tactisch zo sterk speelde en werd geroemd tegen AZ. Hè? Ja, maar dat konden ze vandaag niet. Het lukte voor geen kant. Er werden verkeerde beslissingen genomen. En er waren ook uh, uh, uh, spelers die in het verleden... Cabral maakte tegen Roda in zijn eentje het verschil. Schaken vorige week weergaloos tegen AZ. Die twee niet gezien. Guidetti was aan het vechten... tegen de verdedigers van ADO, kwam er niet aan. Ja, in het middenveld uh, werd uiteindelijk overgeslagen... Uh, gedurende de wedstrijd grote delen, lange ballen van achteruit... die niet aankwamen. Men durfde eigenlijk niet meer te voetballen. F het vertrouwen was weg, en dat zag je, besluiteloosheid, laag tempo. En ja, ADO uh, heeft helemaal niet zo heel veel gecreëerd uiteindelijk... maar wel het voetballen van Feyenoord totaal onmogelijk gemaakt... en van daaruit gereageerd. Want ik denk uiteindelijk dat Feyenoord nog zelfs meer balbezit heeft gehad maar ja, gewoon door ADO helemaal vastgezet... en daar geen antwoord op weten te verzinnen. En dat is voor Ronald Koeman denk ik buitengewoon leerzaam... want hij, heeft het, hij is altijd degene geweest die heeft gezegd... laten we nou niet te vroeg juichen, mijn aanpak wordt geroemd. Ik denk dat dat ook goed is. Je hoort ook de spelers dat ze wat dat betreft, zich met een veel prettiger gevoel in de kuip melden. Maar ja, nu wil Koeman dat wel terugbetaald zien in alle wedstrijden. En zal hij dik en dik teleurgesteld zijn over het feit dat Feyenoord vandaag geen oplossing kon bedenken op het, uh, op het, uh, het, het intensieve spel van Ado Den Haag. Ja, en dat is weer de verdienste van ADO natuurlijk... dat ja. gewoon uh, de draad nu wel lijkt op te pikken. Dat heeft natuurlijk even geduurd. Er zijn natuurlijk wel wat, uh, wat spelers vertrokken daar. Men is wat aan het zoeken geweest. Niet vergeten dat die verhoek John uh, er net is. Hè. Ook niet helemaal fit was. Lange tijd weinig wedstrijden gespeeld, maar langzaam maar zeker... Lijkt het wel te gaan kloppen, Horvat was achterin uh, sterk. Uh, men heeft nu ook wat, wat variatiemogelijkheden. En uiteindelijk ga je nu toch merken dat Immers, Voorhoek en gaan zijn gebleven. En dat moet zich uiteindelijk gaan uitbetalen. Ik denk dat het, seizoen, vorig seizoen, uh, of het, het vorige seizoen was, was top... Ik denk ook niet dat ze daaraan moeten denken. Doelstellingen zijn bijgesteld. Maar wat ik vandaag heb gezien, was in elk geval, een dat keihard voor elkaar wilde knokken. En dat was vorig jaar ook de kracht van ADO. Het was een team. En dat was het vandaag ook. Uh, uh, laatste vraag. is dus een quizvraag, Ronald. Want uh, broertje vroeg scoren, uh. dat zie je toch niet meer vaak. Uh, weet jij wie de laatste twee broers waren die in één wedstrijd scoorden? Ik heb dat vanmiddag in de uitzending geroepen, dus ik kan dat oh, zo okay. opleveren. Ja. oké. Dat Gerard heb een Dat is de nooier in 1996. 3-1 was het Sparta-Willem 2. Ronald, dank je Lots, mama, doe. De Nederlandse rallyrijder Dennis Kuipers heeft vandaag een uitstekende prestatie geleverd. In de rally van Frankrijk reed Kuipers hun Ford Fiesta naar de vijfde eindtijd. En dat is een historisch resultaat. Want nooit eerder eindigde een Nederlander zo hoog in een rally die meetelt voor de strijd om het wereldkampioenschap. Goedenavond Dennis Kuipers. Goedenavond. En hallo. van harte gefeliciteerd hè? Ja, dankjewel. dankjewel. Wist je al direct dat dit de beste Nederlandse prestatie ever was? Nou ja, ja, eigenlijk wel, uh, ja, wat is zover uh, als mijn uh, geschiedenis gaat, uh, kan ik me eigenlijk niet heugen, omdat uh, dat het er ooit eerder is voorgekomen. Nou dat klopt dus. <laughs> uh, in de reguliere uitslag trouwens stond je al zesde vermeld, uiteindelijk werd je vijfde. Uh, hoe, hoe komt dat? Ja inderdaad, dat klopt. Uh, uh, Petter Solberg die, uh, die is helaas uh, gedisqualificeerd. Nou helaas, wij, helaas. Uh, nou ja, goed, dat is voor hem natuurlijk wel heel vervelend. Uh, wat, ja, voor ons is het natuurlijk mooi, maar op die manier wil je natuurlijk geen, uh, geen plaats voor Maar het is natuurlijk uh, wel mooi meegenomen natuurlijk. Uh, en, uh, ja, uh, uiteindelijk dus 50 geworden en uh, daar zijn we heel blij mee. Ja, dat dacht ik al. Uh, wat betekent zoiets voor jou en je team? Nou ja, een heleboel. Ik bedoel, uh, kijk in vijfde plaatsen, ja, dan zal normaal iemand zeggen van ja, goed, uh, ja, dat is leuk, maar uh, dus is mijn plaats tel is nummer één. En uh, eigenlijk is dat natuurlijk ook zo, maar in dit veld waar toch eigenlijk de eerste tien uh, toch wel eigenlijk, uh, nou ja, af zijn uh, en, en als je daarin kunt, kunt mengen dan, uh, nou, denk ik dat je het niet heel slecht doet. Nee, bij zo'n rally... Moeten jullie als coureurs uh, verschillende mensenproeven afleggen? Hè? Uiteindelijk ja. uh, uh, samen de eindtijd me die. In de 18e proef reed je zelfs de tweede tijd. Wat, wat, wat was dat voor soort proef? Het was een uh, gemixte proef. Uh, ik zal zeggen uh, 25% onverhard. En uh, de rest was allemaal uh, asfalt. Eigenlijk een beetje zoals we het in, uh, in Nederland ook al is uh, gewend zijn. En uh, dat is dus jouw jou, jou sterke punt, omdat je dat zo gewend bent, de, de asfalt gewoon? Nou, echt, dat weet ik niet. Ik moet zeggen, die proef uh, lag, lag ons wel. En, uh, we hadden uh, een uitgangspositie uh, dat we nergens seconden voorsprong hadden op degene die achter ons stond. Dus het, het, het zou nogal een strijd worden vandaag. Dus we hebben uh, eigenlijk besloten om uh, full attack uh, aan te vallen uh, deze morgen. En uh, dus ja, dat hebben we gedaan. Alleen dat het resulteerde in een tweede tijd algemeen, dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Um, ja, dit seizoen zat je er al een paar keer goed bij, hè, begrijp ik. Uh, met name in Duitsland kreeg je een lekker band en dat gooide dan roet in het eten. Nog wel tiende geworden. Uh, ja, had je zulke soort uitslagen zoals van uh, vandaag, zoals deze week, verwacht voor het aanvang van het seizoen? Nee, ik nooit verwacht. Ja. Uh, en, en ja, ik moet ook zeggen, er wordt me vaak de vraag gesteld ja, wat verwacht je van de wedstrijd? En ik vind dat eigenlijk altijd heel gevaarlijk. Ik, ik probeer altijd mijn ding te doen en, uh, en, en ja, eigenlijk de beste resultaten zijn dan gekomen uh, door, door, door gewoon uh, je zo goed mogelijk voorbereiden en, en er voor 100% voor gaan. En, en als alles klopt, als het hele plaatje klopt en dat wil zeggen het team, de navigator, de pace notes, de auto... Uh, je moet geluk hebben. Dan kun je ook uh, prestaties neerzetten. En ja, als dat alles bij elkaar bijeenkomt, dan, uh, ja, dan, dan kun je goede goed dingen uh, neerzetten. Ja, hoe, hoe hou je je staande eigenlijk in die sport, die rally sport? Dan heb je veel sponsors. Ben je professional, hoe doe je dat? Nou ja, ik ben... Uh, kijk, het is... Uh... Je bent afhankelijk van mensen die je ondersteunen natuurlijk, en zoals je zelf zegt, sponsoren. Mensen die, uh, nou ja, die achter je staan, maar ook het, in dit geval het fabrieksteam uh, M-Sport, uh, wat je ondersteunt. Dus ja, die combinatie uh, is heel belangrijk en uh, als je goede mensen om je heen hebt, dan, uh, ja, dat scheelt gewoon een hele beeld. Maar, maar doe je het helemaal professioneel? Is het, je is het jouw leven, het rijden? Nou, Het is wel mijn leven, alleen uh, het is niet dat ik uh, dagelijks bezig ben met de want uh, nou ja, dat is gewoon uh, niet, niet te doen. Dus uh, dat is niet het geval. Uh, nog een verrassing was er vandaag. Je kreeg uh, na, de, na de rally de Abu Dhabi Spirit of the Rally Award uitgereikt. Ik begrijp dat het een prijs voor mensen die een buitengewone prestatie of bijdrage hebben geleverd aan de rally. Waarom kreeg jij hem dit keer? Ja, ik was zelf ook heel erg verrast moet ik zeggen. Ik kwam uit de auto uh, op het servicepark en uh, ik kreeg uh, de AWAT overhandigd en uh, ik was verrast. Dus uh, ja, waarom? Uh, ja, die AWAT is elke rally voor diegene die een bijzondere prestatie leveren. En uh, nou ja, uh, in dit geval uh, mocht, ik, uh, mocht ik die in opvangst nemen, dus ik was er erg blij mee. Ze dachten een Nederlander zo hoog, dat is nooit gebeurd, die moet hem krijgen. Ja. Ja, ja, ja, precies. Dat was wel uh, eigenlijk de, de achterliggende gedachte, uh, denk ik. Historisch besef bij uh, de mensen die die prijs uitreiken. Dennis Kuipers, dank je wel. Graag gedaan. En succes nog in de laatste twee rallies. Ja, dank je wel. Dennis Kuipers was dat. Vijfde werd hij in de rally van Frankrijk. De Nederlandse basketbalcompetitie verkeert in zwaar weer. De Dutch Basketball League is dit weekend met acht clubs maar begonnen. Dat zijn er namelijk twee minder dan vorig jaar: Amsterdam en Bergen-op-Zoom. Toch ploegen die de afgelopen jaren gepresteerd hebben in de Nederlandse competitie. Die zijn afgehaakt vanwege financiële problemen. Er is een uh, moeilijk te begrijpen competitieschema in elkaar getimmerd... zodat de overgebleven clubs toch nog aardig wat wedstrijden kunnen spelen. Daarover gaan we praten met onze basketbalverslaggever Leon Kersten. Leon, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Ja, wat is er allemaal aan de hand in uh, Nederland basketballand? <laughs> ja, iedereen wil van alles, maar we hebben eigenlijk een lege portemonnee. Dat is de bottom line. Geld, hè? Geld, daar draait het gewoon om. Ik bedoel, als, er, als er genoeg geld was geweest bij clubs, maar het is ook niet over de kop gegaan... En, en waren ze er gewoon geweest, Met geld is op. Het geld is er niet en, en niemand durft het aan. Gewoon de gevolg van de crisis? Uh, op, op dit moment zeg wel. Op dit moment zeg wel. Maar er zit natuurlijk wel een geschiedenis aan vooraf. Nou, ik schets die eens even kort. Ja, het... het... Begin jaren tachtig was het Nederlands team goed. We werden vierde op het EK. Den Bosch toen, Nashua Den Bosch was een naam in Europa. Speelde Europa op 1, werden een keer derde. En toen was het wat. En daarna viel Europa uit elkaar. Er kwamen een heleboel ploegen in Europa bij. En vooral de grote landen kregen meer geld. Nederland zakte steeds verder weg. Toen was er 15 jaar geleden ineens het Bosman-arrest... Vrij verkeer van werknemers, ook in de sport. Nou, bij het voetbal hebben we het aan alle kanten gemerkt. was ook in het basketbal. En we deden die Nederlandse clubs? Die haalden bergen met Amerikanen. En die hadden ook nog één voordeel. Want als je in de Nederlandse wet staat. Als je als kenniswerker komt. Dan kan je nog belastingvoordeel krijgen. Dus die waren uh, aardig geschoold. Uh, technisch dan basketbal. Waren ook nog verdeliger. Dus er kwamen karrevrachten met Amerikanen in Nederland binnen. De Nederlandse jongens. Nou, het perspectief verdween. Er zijn natuurlijk wel wat. Maar grosso modo weinig Nederlanders. En het publiek blijkt nu, uiteindelijk jaren later, toch eigenlijk zich wel te willen identificeren met die Nederlanders. En terwijl die Nederlanders dan de, ja, de spelers weg zijn gegaan, dus het Nederlands team als vlaggenschip, ja, eerst gezonken, die ligt eerst op de bodem van de oceaan. Ja, en de Eredivisie gaat daar nu een klein beetje achteraan. Denk ja. ik. Kortom, er is te weinig Nederlands talent, en tenminste niet genoeg talent, die een competitie kunnen dragen. Nee, precies. En, en daar komt dat dus nu dus bij dat het geld op is. Je hebt geen Nederlandse spelers om een team te draaien. De Amerikanen zijn achterrangs, als het niet nog lager is. Ja, dus het rammelt aan alle kanten en de clubs die overgebleven zijn, die hebben zich een jaar of twaalf geleden, zo net na dat arrest afgescheiden van de basketbalbond, dachten het zelf wel, beter te kunnen. Misschien dat het een allereerste aandacht even zo is geweest... maar ja, je ziet nu clubs wegvallen, solidariteit bestaat niet... het is ieder voor zich en we zien dan wel... Ja, en het, het rammelt gewoon aan alle kanten en het gevolg is dat je 18 teams overhoudt... maar ja, wie garandeert dat er niet nog één wegvalt of nog één wegvalt? Het gebeurt ieder jaar weer. Dus, ja. Nou, We gaan ja. zo direct nog even verder praten, uh, Leon, uh, over, over een mogelijke oplossing. Eerst even luisteren naar wat meningen... Want uh, jij was vanmiddag bij de wedstrijd Eiffel Towers tegen Deert. Daar sprak je onder meer met Peter van Paas, een bekende speler van Den Bosch... over uh, wat de problemen voor hem als speler betekenen. Voor een speler betekent dat, dat er maar 28 wedstrijden zijn in het reguliere seizoen. Dat is erg weinig. Uh, ik denk voor de uitstraling naar buiten toe van de competitie is het, uh, is het uh, geen goed gegeven natuurlijk. Uh, je hebt weinig uh, steden met een eredivisieploeg. Uh, dus ja, uh, het, het, het gaat minder leven. Uh, bovendien vind ik uh, de manier waarop de play-offs nu zijn georganiseerd is onduidelijk. onduidelijk voor, uh, uh, voor basketbalkenners. Laat staan voor, voor uh, het publiek wat wat minder te maken heeft met basketbal. Dus dat vind ik ook een minpuntje. En uh, ja, uh, ik hoop dat de trend van de laatste paar jaren op een of andere manier kan worden omgedraaid. En dat de Eredivisie weer kan uitbreiden. Maak jij je als speler druk over ja, het grote plaatje? Uh, ja en nee. Kijk, uh, aan, aan de ene kant ben ik ervan overtuigd dat dus, er zal altijd een eredivisie zal zijn. Er zijn altijd ploegen die op het hoogste niveau willen spelen. Uh, of ze het kunnen, zeker met uh, de huidige maatstaven, dat is een tweede. Maar uh, ik denk, uh, zolang je mensen maar enthousiast kunt krijgen voor basketbal, daar gaat het om. En of het nou op een professionele manier moet, of semi-professioneel, of op vrijwillige basis, ik denk dat dat minder belangrijk is. Weert zit al 30 jaar in de eredivisie, bij de oprichting betrokken eind jaren 60 van de vorige eeuw. Was betrokken bij het kampioenschap in 1994 van Weert, Henk Konings. Hoe zie jij de situatie van het Nederlands basketbal op dit moment? Nou ja, dit, dit kennen we. Dat hebben we al eerder gehad. In de midden jaren 80 hebben we ook een keer acht ploegen gehad en negen ploegen. Dus elke keer als er een crisis is in, in het land, en dat was toen ook de 80 jaren... dan is er minder geld en dan verdwijnen de ploegen. Het is natuurlijk allemaal geen vetpot. En om eerder te spelen heb je toch een bepaald budget nodig. En dat is er dan niet. En dan ga je terug naar de stabiele organisaties en die blijven dan over. Er zijn mensen die de noodklok luiden. Uh, jij niet helemaal dan? Nee, ik noodklokken. Dat, dat, had je, dat had je al tien keer kunnen doen in Nederland. We hebben die situatie al zo vaak meegemaakt. Er is niks nieuws onder de zon. Uh, die, die economie herstelt ook alweer een keer. En is er weer wat meer geld, dan heb je al twaalf ploegen. En dan is er weer halleluja. Niels Voorhout, speler van Weert, 31 jaar. Ook bij een boel clubs gespeeld. Clubs die niet meer bestaan. Hoe zie jij uh, de situatie van het Nederlands basketbal op dit moment? Uh, ja, ik denk dat het uh, voor de competitie zeker uh, geen goede zaak is als er weinig ploegen zijn. Maar ja, het is ook geen goede zaak als er clubs uh, boven hun uh, begroting geld uitgeven. Want ja, zo uh, moet je niet een uh, club leiden. En ik denk dat ze daar uh, ja, een beetje achter hun oren moeten gaan krabben... om op een goede en verantwoordelijke manier toch uh, ja, een, club, een club te runnen. En uh, in Amsterdam was er geen geld. In Berg op Zoom was er wel geld, maar gaven ze er te veel uit. Ja, dan moeten ze eventjes uh, kijken hoe we dat in de toekomst gaan doen. Ik denk dat... Uh, economie ook niet echt meewerkt op dit moment. Er zijn toch sponsoren die nou uh, minder geld uitgeven aan, ja, aan dingen als sponsoring dan aan hun eigen bedrijf. Dus ik hoop dat dat uh, in de toekomst weer een beetje opkrabbelt. En dat er dan weer wat meer ploegen mee gaan doen. Nou, dus Niels Vorenhout, Speler van Weert. Euh, Leon Kersten. We hebben een aantal visies gehoord, een aantal meningen. En dan hoor je Henk Konings, manager van Weert. En die zegt eigenlijk, Joh, ik heb het al zo vaak meegemaakt. Komt het wel weer goed? Ja, ik, ik <laughs> het probleem... In zoverre... Of is dat, dat het probleem, probleem kort... misschien wel? Ja, dat is het probleem. Het is iets te kortzichtig. Kijk, natuurlijk, de wereld zal vast betere economische tijden gaan kennen. En dan zijn er bedrijven die weer sport willen sponsoren omdat ze het leuk vinden. Het geld dat ze nu niet hebben, dan weer wel. Maar het zet geen zoden aan het dijk voor het Nederlands basketbal. Ik denk dat die, die clubs, die moeten ze bij elkaar gaan zitten en... en, en... ...ja, ook commercieel na moeten gaan denken... ...want dat heeft er ook alle jaren aan ontbroken: Gewoon van, van, wat willen we, wat kunnen we... ...waar zijn we goed in, waar zijn we slecht in... ...en hoe gaan we onze sport gewoon verkopen? Want kijk, er gaat best veel geld in om. Zo'n boswerk met een begroting van 1,4 miljoen... ...Groningen bijna 2 miljoen, Leiden ook meer dan een miljoen. Dat is veel geld. En die andere clubs komen daar ruim achteraan... ...maar, ja, Weert, bijna 500.000 euro, denk ik. Dus dat is veel geld... Maar als je niet met z'n allen op de neuzen één kant op krijgt, dan wordt het niks. En, en ik denk dat het Nederlands team, het Nederlands Herenteam, het vlaggenschip moet zijn van het Nederlands basketbal. En dan zijn de clubs, die denken er anders over, want die hebben liever Amerikanen. Maar ja, als die Amerikanen spelen, speelt de Nederlanders niet, is het Nederlands team niks. Dus het is een visieuze cirkel die doorbroken moet worden. Ja. Ja. Dan gaan ja. er geluiden op die zeggen van je moet, je moet gewoon met Nederlanders spelen. Ja, dat kan. En dat moet ook zeker. Den Bosch bijvoorbeeld heeft drie Amerikanen. Weert, dat valt mee. Die hebben er maar vier. Er is wel een tendens. En er is ook de verplichting om steeds met minder Amerikanen te gaan spelen. Maar het probleem is, als je met meer dan drie Amerikanen speelt... is dat ze op de belangrijke momenten altijd de belangrijke beslissingen nemen. En niet de Nederlanders. Zo ja, eh, so wordt je is nooit sterker, het Nederlandse team? Nee, ja. zo word je als spelers niet sterker. Dan, dan ben je een meeloper in een ploeg met Amerikanen. In plaats van een beslisser waar Amerikanen meespelen. toen het Nederlands basketbal zo goed was, en dat klinkt ik bijna als een oude man, toen speelden er gewoon maar twee Amerikanen in Nederland. En die acht Nederlanders die erbij waren, die konden gewoon goed meedoen. En die twee Amerikanen die waren echt goed. Ja. ja, waarom zou dat nu niet kunnen? Ja, misschien op dit moment niet, want er zijn gewoon niet genoeg Nederlanders. Maar ja, trek de tijd er vooruit. Trek er maar vijf jaar vooruit. En dan komt er misschien ook wel een negende en een ploeg in Amsterdam of Helder, wat ook zo'n historie heeft. Ja, en wie weet, groeit het dan weer. Maar je zal als clubs echt de neus in dezelfde kant op moeten krijgen ja. en niet hopen op economisch betere tijden. Leon, laatste, la, laatste optie die ik je even voorleg, even kort antwoord als, je, als, als het kan. Samen gaan met Belgische clubs. Dat wordt ook gezien als optie. Ja, ik zie dat niet zo eigenlijk. Die Belgen zijn hè? veel verder dan Nederland op dit moment. En als Nederland met hun samen gaat doen, dan is de ranglijst als we de tien hebben. 1 tot en met acht België en negen en tien Nederland. Zo simpel is het. Oh. Nou, dat doet zeer om te horen. Laten we dat dan maar niet doen. Leon Kersten, dankjewel. Geen dank. Nou, Kersten was dat over de problemen in het Nederlandse basketbal, maar er is gewoon gespeeld. Dat is in ieder geval het goede nieuws. Dan gaan we weer naar het voetbal, want in de Premier League werd dit weekend de zevende competitieronde gespeeld. En Bert Maaldenink maakt in Liverpool de volgende bijdrage. Gistermiddag werd in Liverpool de stadsderby Everton-Liverpool gespeeld. Het decor ziet eruit zoals altijd in Engeland. Stadion midden in een woonwijk, vis en chips en massa supporters op de been. Bij Liverpool spelen Dirk Kuyt en Luis Suarez. Bij Everton is John Heitinga geblesseerd en zit Royston Drenthe op de bank. Net voor het sluiten van de transfermarkt werd Royston Drenthe door Real Madrid verhuurd aan Everton. Sowieso was ik niet meer happy in Spanje, dus het was sowieso voor mij al... Heel duidelijk dat ik ergens anders heen wil. Dat is ook de reden waarom ik niet voor Portugal heb gekozen Voor mij een beetje dezelfde cultuur. Want dat wilde jouw club graag, Dat ja. wilde jou graag naar Portugal Maar hebben. dat wilde ik niet, omdat voor mij zou het geen andere stap zijn. Het zou me een beetje hetzelfde gevoel geven. Het Spaanse gevoel, het Portugese gevoel, denk ik, dat het niet zoveel verschijnt zit. Maar ligt jou dat niet zo dan? Jawel, jawel. Ik, als ik naar Spanje zelf ga, dan heb ik altijd gewoon het, uh, het lekkere thuisvoel. Maar ik had het zo over de voetbalwereld. Hè? Dat heel dik gescheiden. Mijn leven, mijn privéleven en gewoon het leven wat ik zelf in Spanje had. Dat was perfect. Dat was gewoon het leventje wat iedereen graag zou willen. Altijd zo'n gezelligheid. Maar qua voetbal was het voor mij gewoon duidelijk dat ik iets anders wou. Wat Royston Drenthe daarmee precies bedoelt, horen we straks. Eerst naar Everton, Liverpool. Ik uh, kan eigenlijk alleen zeggen dat ik een echte winnaar ben. Dus uh, ik hou sowieso niet van verliezen. Maar jullie hebben verloren. Inderdaad. Het is natuurlijk een mooie beleving om het mee te mogen maken. Alleen denk ik zelf dat de wedstrijd uh, eigenlijk is uh, gekeeld in de uh, 23e minuut. Door een overtreding die werd gemaakt in de ogen van de scheidsmaar. Wat ik terug heb gezien dat het totaal geen overtreding was. Spelen werd totaal niet geraakt. Zo het dus. Luis Soares zich volgens alle Everton aanhangers wel erg makkelijk laat vallen. En Jack Rodwell de rode kaart krijgt. Met 10 tegen 11 houdt Everton daarna langstand. En in de 70ste minuut komt Roy Drenthe in het veld. En dan kom je erin met een 0-0 stand. weten ervan dat het moeilijk gaat worden om eventueel kansen te creëren. Dan probeer je zo je, je momenten te zoeken. Een dubbele schaar, een voorzet waaruit Luis Saha nog bijna scoort ook. Dat was het wel zo ongeveer. De inbreng van Royston Drenthe gistermiddag. Uiteindelijk verliest Everton de stadsdarby met 2-0. En de fans druipen teleurgesteld af. Bij Royston Drenthe valt de teleurstelling wel mee. Hij is vooral blij dat hij weg is uit Spanje. Vorig jaar verhuurde Real Madrid hem aan Hercules Alicante. Maar die club kwam maar niet met salaris over de brug. Dus weigerde rente te trainen en te spelen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik ben toen bij mijn standpunt gebleven. En dan kan ik, kan ik te horen krijgen van... Is het is niet goed wat je hebt gedaan of wel goed wat je hebt gedaan. Maar wat ik kreeg je te horen? Ik heb in ieder geval wat, wat duidelijk gemaakt. Wat kreeg je te horen? Waren mensen daar verbaasd oh, Op de club zelf, op Hercules. Ja, bijvoorbeeld. Of oh, bij Madrid. Nou, daar kreeg want ik begreep ook dat Mourinho... die dacht ook van... wat, wat, wat doet die Drenthe daar nou? Ja, oké. Okay, maar dat is dan hun pakje aan. Omdat ze zoiets hebben van... hé, hey, kijk, luister. Dit kan niet als spelen van Madrid... of dit kan niet als spelen van Hercules. Zo reageerde maar Mourinho toch? Uiteindelijk... uiteindelijk uh, heb ik toch die zaak gewonnen. En uiteindelijk... Uh, is toch wel iedereen wakker geschud. Uiteindelijk zijn alle spelers wakker geworden. En uiteindelijk hebben ook alle spelers hun geld gekregen. En van het jaar er kwamen allemaal rechtszaken tegen, tegen Hercules. En die moest gewoon betalen. En uiteindelijk moest ik een rechtszaken met Real Madrid. Want die moest mij betalen. En die gingen mij dus chanteren met je krijg je geld... op het moment dat je naar Benfica gaat of op het moment dat je naar een andere club gaat. Toen zei ik van luister, zo werkt het sowieso niet voor mij. Hou het geld maar. En toen kwam die zaak en toen won ik hem. En kan je zeggen, binnen een uurtje stond het geld op mijn rekening. Ja... Royston Drenthe is blijkbaar een man met principes. Het gaat hier dus niet alleen maar om het financiële geveuren... maar het gaat hier natuurlijk ook om vertrouwen en het woord. En dat is een beetje wat, wat, wat, wat, wat ontbreekt in Spanje. Er worden heel veel dingen gezegd, maar wordt heel weinig hun uh, afspraak nagekomen. Is Feyenoord nog wel eens door je hoofd geschoten in die tijd dat het heel moeilijk was? Zeker weten. Ook om terug te gaan? Zeker weten. Wat hield je tegen toen? Nee, wat niet kan, kan niet. Het waren gewoon de capaciteiten waren er niet voor. En het was gewoon hartstikke moeilijk voor de club zelf. En ook voor mij. Terwijl ik wel heel graag wou. Maar ja, dan moet je een bepaalde keuzes maken die best hard zijn om te maken. En ook voor de club zelf was het een beetje moeilijk. Maar ik denk dat ze mij niet nodig hebben op dit moment. Ze doen het heel goed. En goed, ik ben he? blij om te zien dat het zo goed gaat met de club Feyenoord. Royston Drenthe heeft dit seizoen twee doelen. Slagen bij Everton. En toch ook nog met Oranje naar het Europees kampioenschap. Op een positie ergens aan de linkerkant. Ik ben nooit bang om te zeggen dat ik de kwaliteit heb om daar zeker bij te horen. Maar die kwaliteiten moet ik ook kunnen bewijzen in wedstrijden en in hoeveel wedstrijden ik kan spelen. En daar op basis van dan zal de trainer de keuze maken of ik erbij hoor of niet. Ja. Want dat ik de kwaliteit heb, dat weet ik zelf ook. Op welke positie wil je eigenlijk graag spelen? <laughs> Want waar stond je vandaag eigenlijk? Was dat links buiten? Ja, vandaag spits? stond ik links buiten op tien een beetje. Dat was omdat we speelden met tien man en ik moest daar een beetje tussen spelen. Dat was niet een gevaste positie, dat was moeilijk. Maar uh... nou, wat is jouw plek? Mijn plek? Ja. ja. Want links Kijk, kun je. Links ja, op het middenveld. Ja, ik kan een beetje als alles gebruiken. Dat hou ik dan alleen als optie voor het Nederlands elftal. <laughs> Royston hij hoopt nog op het Nederlands elftal. Pff. Goed, terwijl uh, heel Nederland vandaag genoot van wellicht het laatste zomerse weekend van 2011... ging in de Heerenveen het Short Track seizoen van start. Met de invitatiecup, een wedstrijd voor de beste Europese landen. Nederland boorde vorig seizoen tot de top van Europa. Afvalse wonnen het EK en werd op het WK uh, werd Niels Kerstel tiende en beste Europeaan. Toch twijfelde hij na het WK of hij door moest gaan met Short Track. Is Kerstel er nog bij? Het antwoord komt van Sebastian Timmerman. Om maar meteen met het antwoord op die vraag te beginnen... Niels Kerstelt is er dus nog bij nu in of het short seizoen begint. Maar eerst nog even terug naar 14 maart van dit jaar. Sheffield, direct na het WK. Kerstelt in twijfel. Tien jaar lang topsport. Dat is ook tien jaar lang je, je studie verprutsen. En je merkt ook na al die jaren elke keer die, die kwart finales rijden en niet verder komen raakte ik ook een beetje opgebrand. Weet je elke keer weer opladen voor diezelfde wedstrijden. Toch schaats Kerstelt weer rond. Of zit hij buiten Tiof in de warme zon, waar ik hem tref. Bij een picknicktafel midden op het parkeerterrein van het schaatscentrum. Te bladeren in een boek... dat ongetwijfeld met zijn studiebedrijfskunde te maken heeft. Trainingspak aan, lichte baardgroei op het gezicht. Niels Kerstelt is nog altijd zoortrekker. Nou, uh, toch besloten om door te gaan. Maar dan even één zomertje wat rustiger aan. Wat meer op studie focussen uh, Dit hele komende seizoen. En dan uh, weer opbouwen richting de Olympische Spelen. Want wat je vaak ziet is... Uh, wij Nederlanders zijn vaak goed in het uh, tweede seizoen van de Olympische cyclus. En dan het uh, pre-Olympische jaar is het soms wat minder. En dan het Olympische seizoen nog iets minder. Uh, en ja, ik denk dat het belangrijk is dat ik in mijn hoofd, in mijn achterhoofd... gewoon wel heb van daar ligt die piek... En die ligt over 2,5 jaar en niet nu. Wat gaf de doorslag om het uh, zo te doen? Nou, het feit was eigenlijk dat ik vorig jaar al even ertussenuit tussenuit wilde. Alleen toen werd Jeroen coach. En uh, toen dacht ik van ja, je gaat er niet tussenuit als Jeroen nu uh, het eerste jaar coach is. Dus uh, toen dacht ik, ik ga er vol in. Jeroen is Jeroen Otter. Is hij er aan de andere kant ook de reden, een van de redenen dat jij besloten hebt om door te gaan? Ja, is de reden. Als er een mindere coach had gezeten, dan uh, had ik nu waarschijnlijk nou, misschien in de zon... of ik had in uh, een of andere uh, studielokaal gezeten. Maar uh, misschien ook wel uh, een lange reis geboekt naar een van mijn mooie land. En dat is de start uh, voor de tweede van rit. Kerstold, Robert Seiger. Monscoach Jeroen Otter heeft dus een belangrijke rol gespeeld in het besluit van Kerstelt. Diezelfde Otter is er zelf nooit van uitgegaan dat Kerstelt überhaupt zou stoppen. Uh, ik denk juist vorig jaar heeft hij uh, echt het contact gekregen met, met de wereldtop. Hè. Hij heeft echt het gevoel gehad van verdikken me, we zijn nu goed bezig, ook als team zijnde. He, dat heren relay -team, dat kan dat op wereldniveau. En... Uh, Volgens mij kan hij nooit verkroppen dat hij straks in 2014 achter de televisie zit en die jongens daar op het podium ziet staan. En dat hij dan denkt, oh wat heb ik hier een fout gemaakt. Dus nee, Ik denk dat hij zijn sociale leven nog even 2,5 jaar aan de kant moet zetten en het draait nog even 2,5 jaar, het is al minder dan duizend dagen, om het schaatsen. Kerstold proefde al wel even van het andere leven. Hij nam van maart tot en met juni een halve sabbatical... en deed niets dat met short track te maken had. Ja, ik heb andere dingen getraind. En ik zal me niet te goed te doen aan de mensen die daar uh, getuige van zijn geweest. Maar uh, ik, ik heb vooral heel veel genoten van, uh, van de vrije tijd. En, uh, lekker veel in Utrecht, daar kom ik vandaan. Lekker veel daar rondgangen met mijn vrienden. En vanaf wanneer ben je weer begonnen met de Nou, Deze zomer eigenlijk, in... Uh, uh, Wanneer was het? Juli. Juni, juli ergens. Juli was het. Uh, toen, uh, toen begon hier het, uh, het ijs. Uh, toen was er voor de shorttrekkers uh, bijna elke ochtend uh, ijs. Toen ben ik uh, ben ik meegegaan, dus alleen s ochtends. En uh, sinds een aantal weken geleden, sinds, toen we op fietskamp gingen naar uh, Zuid-Spanje, Zuid Noord-Spanje, vlak onder de Pyreneeën, uh, toen ben ik er weer vol ingedoken. Het seizoen staat op punt van te beginnen. Dan merk je dat je door even de, de, de rust die je gehad hebt, de andere dingen die je gedaan hebt... dat je weer relatief frisser zeg maar, aan de start staat, gretiger, meer dan wel eens de jonge hond van tien jaar geleden? Nou, de jonge hond ben ik niet meer, die van tien jaar geleden. Maar ik merk wel dat ik fris ben in mijn hoofd en dat ik gewoon geniet... En uh, zolang ik geniet van mijn sport zijn er ook uh, momenten tijdens wedstrijden dat ik me weer heel erg op kan laden. En dat ik tot uh, ja, hele goede prestaties in, uh, in staat ben. Niels Kerstolt was dat. Hij werd zevende vandaag bij de invitatiecup. Die werd gewonnen door de Rus Elie Stratov. Judoka Marinder Verkerk dan. Tot slot, uh, heeft vanmiddag het wereldbekertoernooi van Rome gewonnen. Ze pakte goud in de klasse tot 78 kilo. Het was de eerste grote internationale overwinning sinds 2009, want toen werd Verkerk in haar eigen Rotterdam wereldkampioen. Nu in de telefoon, want net geland. Marinde, goedenavond. Goedenavond. Van harte goedenavond. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat een heerlijk gevoel om uh, zo op Schiphol te landen. Uh, hoe verliep de dag vandaag? Uh, ja, ja, goed, ja, heel, maar... heel goed. ja, heel goed. Ja. Nou ja, alleen de teruggang was een beetje hectisch, maar uh, ik was om half zes klaar met de doping. en uh, Om acht uur gingen we vliegen, dus dat was even rennen. Um, ja. En de wedstrijden, ja, goed. Ik was eigenlijk vrij relaxed en uh, heel erg gefocust. En nou ja, dat heb ik heel erg vast kunnen houden. Ik heb vier partijen gedraaid. En, um, ja, ik, ik heb gewoon heel gevarieerd gescoord. En, uh, nou ja, ik, ja, tegen die twee Fransaisen, dat waren wel twee, twee goede. Wat Was de sterker zeternooi, hè? Uh, ja, deels. Nou, de eerste twee partijen waren, waren voor mij onbekende. En de laatste twee partijen waren wel bekende. Nou, we oude zeg maar. Dus dat is altijd lastig. Dus deels was het, ja, het zaten wel een aantal sterke tegenstanders tussen, Is het een lekker gevoel om uh, weer, weer te weerhouden? Ja, sowieso een lekker gevoel, natuurlijk, dat is een bekende wegvragen. Maar goed, hè, het 2009 tof, toch enigszins verrassend wereldkampioen in Rotterdam. En dan nu weer een keer zo'n grote titel. Uh, dat, dat lijkt me een prima gevoel, ook richting Londen. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is, daar, uh, daar doe ik het voor, zeg maar. En uh, juist het goede gevoel, en nu doe ik extra, extra wat meer uh, wedstrijden om uh, wat meer wedstrijdritme op te doen. Omdat het natuurlijk nu gaat om de, om de punten richting de kwalificatie. En uh, ja, dit zijn toch weer 100 punten, dus dat is wel lekker. Maar moet je er nog veel voor doen? Uh, of ben je er al vrijwel zeker van? Want ik dacht dat ik jou al kon noteren. Ja, dat klopt. Ja. ik sta uh, geschoond 10e. Dus uh, ik ben bij de eerste 14 Dus wat dat betreft ben ik, uh, zit ik wel safe. Maar goed, er kan nog een hoop gebeuren. En ik wil graag nog wat zever zitten en... Uh, uh, wat meer richting de top 5. Dit helpt dan wel, hè, natuurlijk. Uh, Zo'n zo eerste ja. plaats in, in Rome. Uh, ben je veel veranderd sinds je wereldkampioenschap in 2009? Ook qua judo? Uh, ik denk qua judo niet heel erg. Dus vooral uh, tussen de oren gaan zitten. En... Uh... Ja, gek genoeg was dat voor mij niet zo heel erg in positieve zin, maar was het vooral heel erg wel, ja, lastig moeilijk om, uh, om ermee om te gaan. En um, daar ben ik nu uit en nu gaat het gewoon nu gaat het weer goed. Ja, maar, was, was het lastig omdat, je, omdat er zoveel van je werd verwacht of, of omdat je zelf misschien heel veel van jezelf verwachtte? Ja, ik ging, ik ging voornamelijk zelf heel veel druk op mezelf leggen. En ik vond dat ik nu al van iedereen moest winnen omdat ik wereldkampioen was. <laughs> <laughs> ja, maar dat is helemaal niet logisch. Maar ja, daar kwam ik pas later achter. <laughs> nou ja, de, de, dus 2010 was voor mij een heel lastig jaar, maar nu gaat het, uh, gaat het weer lekker. En dan uh, richting Londen, hoe ziet je programma eruit de komende tijd? Over twee weken naar Abu Dhabi voor een Grand Prix. En dan um, in Amsterdam een Grand Prix. En dan eind van het jaar in de maand december nog uh, in Azië een toernooi. En wanneer ben je dan zeker van, uh, van de Spelen? De kwalificatie eindigt uh, april volgend jaar voor oh, het Europees kampioenschap. Dus er kan nog een open proberen. Nou, doe je best. Uh, geniet in ieder geval van het goud wat je haalde in Rome. Dankjewel, oh, ja. Marina van Kerk. Oké, okay, fijne avond. Oké, okay, dankjewel. En uh, net geland in, uh, op Schiphol vanaf uh, Rome, waar ze dus goud won. Uh, laatste bericht, Servische Ze zijn een Europees kampioen geworden. In het eigen Belgrado werd Duitsland in de finale met 3-2 verslagen. Heb ik nog een uh, laatste berichtje? Buiten ons voetbal. Want in Italië is de topper tussen Joelven en AC Milan geëindigd in 2-0. Joelven uh, staat nu uh, vijfde. Milan vijftiende. Dat is net iets beter dan Inter, Dat staat zeventiende. Einde van deze langste lijn. Zo direct John Jansen Galen met het oog op morgen. Goeie Voetballers van Nederland, opgelet.